Deze tonen zijn slechts voor zeer weinigen. Men moet gehard zijn om de waarheid onder ogen te durven zien. In deze tijd vol erbarmelijk gezwets en zelfzucht. Men moet de moed hebben om vol verachting boven de hoon van de rest van deze maatschappij te staan. Heb de vrijheid lief en de liederen waartoe tegenwoordig niemand meer de moed kan opbrengen. Waarheden die zonder stem gebleven zijn. Maar hoe zal de rest over ons oordelen? De rest van wie wij, weerbarstige geesten, noodlottigerwijs tijdgenoten zijn. Nu dan, waarde luisteraar, wat doet de rest ertoe? De rest, dat is de mensheid maar.